Vond ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De familie van Peter Erde Vries bedankt iedereen die vandaag afscheid van hem kwam nemen. Duizenden mensen stonden in de rij voor Theater Carré in Amsterdam om de vermoorde misdaadverslaggever een laatste eer te bewijzen. De familie reageerde vanavond met een boodschap in RTL Boulevard. Ze zeggen het volgende. Het is hardverwarmend om te zien dat zoveel mensen uit het hele land gekomen zijn om Peter een laatste eer te bewijzen. Dit raakte ons enorm. Peter vond het belangrijk dat iedereen voor wie hij iets betekent heeft afscheid van hem kon nemen. Wij willen iedereen bedanken voor dit gebaar en de massale steun die wij de afgelopen periode hebben mogen ontvangen. De familie en partner van Peter. Eigenlijk zouden de deuren van Carré om 8 uur sluiten, maar omdat er nog een rij stond bleef het theater wat langer open. Morgen is de uitvaart van Peter R. de Vries in besloten. Kring. In Tokio werden vandaag 1800 nieuwe besmettingen gemeld. Het hoogste aantal in zes maanden. En daar zijn natuurlijk ook de Olympische Spelen. Skateboardster Candy Jacobs is de eerste Nederlandse Olympiër die er corona te pakken heeft. Een enorme domper omdat ze zo naar de Spelen had toegewerkt. Volgens goede vriendin Denise krijgt ze gelukkig veel steun. Haar broer, haar schoenen, dus iedereen die... Close met haar is. Zal er alles aan doen dat ze aan aandacht niks tekort komt. Maar ik denk dat het gewoon ook eventjes nodig is om even met jezelf en bij jezelf te zijn om dit een beetje te kunnen verwerken en die tien dagen maar door zien te komen. Candy moet nu namelijk tien dagen in quarantaine. En wie morgen vanuit Den Haag de tram pak naar het strand van Scheveningen, hoort dit. Goedemorgen beste reiziger. Welkom in de beachtram. We gaan een mooie reis maken via de Scheveningse weg naar ons geliefde strand op Scheveningen. Want deze zomer rijdt er een beachtram van Den Haag naar Scheveningen. En de tram doet zijn naam eer aan. Reizigers liggen tijdens de rit al bijna op het strand. Je hoort uh, geluiden van de zee hoor je bij uh, bepaalde haltes als je stopt, Zeemeeuwen en uh, en je ruikt ook bepaalde geuren je in de tram. Ja, dat eigenlijk uh, je zintuigen een beetje worden geprikkeld, zeg maar. De bijschrem moet ervoor zorgen dat meer mensen met het openbaar vervoer naar het strand gaan. Het weer blijft nog lang aangenaam vanavond. Morgen in het zuiden flink wat zon, in het noorden is het bewolkt. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate.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 behind the time just like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 John yeah. You en always was... find me in the kitchen at parties. Of uh, the stop <laughs> the cavalry. Ja. Ja. Ja. Oh ja, dat is ook zo'n kerst. Uh, een, kerst <laughs> een kerstconcurrent zou elkaar niet ja. tegen. Ja, maar alleen hij ook uh, in de rest van de wereld en ik alleen in Nederland natuurlijk. Ja. Want ja. zo zit het dus ook weer in elkaar. De plaatwereld uh, wat uit Engeland komt of Amerika, dat wordt wereldwijd.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 Ja, ja, marketing is... is gewoon belangrijk, toch? Het nou ja, marketing, ja. Het, het is aandacht, uh, het aandacht krijgen. Nee, nee, ja. En aandacht genereren en uh, een zekere populaire toonaanslaan bij.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 orbit kwam, dan was je dan was, ja. je... dan was je iemand, weet je wel. Dat was ongelooflijk. Ja. De, als een soort heilige. En dat is nu helemaal niet meer zo. Oh, maak je muziek al lang. <laughs> ja, dat is uh, niet... Ja. Ja, niet ja, meer misschien meer. omdat het veel te veel is weer, toch uh, te veel muziek, te ja, veel muzikanten, te veel aanbod of zo. Te uh, veel ja. eenvormige muziek ook, helaas. Maar dat... Uh, ja, dat... dat is ja, ja, dat zal dat ook maakt niet iedereen ook met je eens zijn, denk ik, Nou, ja, ja, er is een hoop muziek die ik... Uh,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 Weet je, wat er gebeurt in techno af en toe... dat is zo innovatief en zo verschrikkelijk leuk. Dat is dan ook weer leuk. Maar dan ja, benader je het ja. weer van de andere kant. En dan lijkt het naar alsof het elektronische muziek is. En daar gebeuren fantastische dingen. Ja, absoluut. Alleen, ik ben er niet zo'n heel erg fan van. Ik zet het niet eens lekker op als ik ja, daar. Is het wel geen deep house of ambient house? Ambient, ambient wel, misschien. Ja, nou ja, ik, ik luister er wel naar. Maar... Ik uh, kan je geen ik noemen, dat, dat niet. Het is, nee, het, dat is inderdaad Het is me niet onder de huid geslopen... terwijl ja. de persoonlijkheden van de mensen die destijds uh, aan het firmament stonden... Die, die, die, die, die, die, die groeven zich in je ziel en dat, ja, dat werkt.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 Geen animo, nee, ik doe het lekker zo. Dat doen we dan. Maar. Alle lijntjes op de Dali. Gaan ik wel die door. Ik ben de mag in Animon. Nee, dat doen we lekker. Alle lijntjes aan MP gaan. Ik ben gek als je wat je hoort niet verwerkt in je eigen dingen. Of zoals Stravinsky het al zei, een componist die niet jat, heeft geen oren Je moet alleen zorgen dat je dat handig doet.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 Ik moet niet de hele tijd... Ik ben helemaal aan het maar Ik doe alles anders en alles nieuw. Schrijf toch uit. Je ziet het toch ook bij iedere nieuw gemeentebestuur... dat alles anders wil gaan doen dan de voor. Oh, schrijf What? toch ja. uit. Je ja. moet het wiel opnieuw worden uitgevonden. Nou, dat is ook in de kunst. Ja. Dus uh, ja. kappen. Maar na Sound on Sound, je volgende plaat? Ja. De confitie. Je, ja. Mochten we ineens op 16 sporen, zeg. Toen kreeg je ineens meer, nog meer vrijheid. Ja, maar ook... Uh, uh, uh,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 Ja, oh, nieuw. Nou, nee. Ja. Uh, meer, meer, nee. Meer denken van: oké. Okay, this happened. Nou, dan gaan we ermee verder. Ja. Dat, dat, ja. Dat, dat, dat idee. Niet denken van: oh, nou klinkt het niet zoals de Rolling Stones. Of nou klinkt het niet zoals. Uh, The wat nou, nou nee, Kings. ja ja ja. ja. ja niet ik zoek. Ja. Nee, gewoon denken van: oh, dat, dit is het. We gaan ermee verder. Dat, dat volgens mij. Dat is wat dat, je moet hebben. Dat, ja, ja, gewoon: ja. let it happen.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 Dat zijn vaak de beste liedjes.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 Uh, onder de eigen belangrijkheid bezweken. En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 Maar je zei net, je bent door die grote maatschappijen bij aan de kant gezet. Ja, die hadden geen behoefte meer aan investeringen in artiesten die okay. niet uh, die en dan ben je geen rendement hebben. Zelf opbleven. iets op gaan zetten. Ja, zelf nou geproduceerd, en ja, zelf op, ja, op de ja, markt gebouwd. met Joost. Uh, dat, dat, uh, ik deed het gewoon weer zoals met Sound of Sound. Ik hoefde niet naar een studio. Nee. En. Um, we brachten Het het kwam toen uit bij De Harmonie als boek met een ISBN-nummer. Oh, okay. Dus ja. het was maar 6% BTW ook nog. Haar? Ook nog. <laughs> ja, dat scheelde wel. Ja. Inmiddels is het 9 natuurlijk. En heb je dus op. zelf ook uh, uh, gemarked, of marketing gedaan of zo bekendgemaakt? Of ging het allemaal via Joost of zo? Nou, of? kijk, Joost heeft een gigantisch netwerk bij alle stripwinkels. En die stripwinkels, uh, dat is een netwerk dat zich uitstrekt over heel Europa. Ja. Uh, zijn faam snelt hem vooruit in Frankrijk en in, ja, in Spanje en in Italië. Overal, overal, oh, okay. overal, ja. overal. Dus uh, hij komt met iets. Het is iets leuks. Ja, nou. Het wordt uitgegeven Zeker. door zijn uitgeverij of een, een overkappende oh. uitgeverij die met ogenblik zijn ja. eigen uitgeverij uh, ook voor de distributie tekent. En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 tekende Joost daar weer tekeningen bij, dus het, het, ja, ja. het had een soort van uh, dubbele rondzing en dat, dat is leuk. Wat vraag je inderdaad af jouw uh, experimenten met geluiden? Ja. Je zingen de zagen, je teren en zo. Hoe ja, ja, ja. ben je daarbij gekomen? Ofzo? Uh, nou, de zagen is allemaal schuld van Gert-Jan Blom. Want die speelde dat. Oh, die en is, ik, was, okay. ik dacht van, jee, dit is leuk. Dat wil ik wel eens proberen. Dus hij ja. zei van, nou, probeer maar. En ik had, binnen tien minuten had ik een geluid uit. Oh. En hij zei van, nou, ik heb twee zagen. Jij mag deze wel. Dus ik nam hem mee naar huis en ben gaan zitten oefenen. En toen had... Uh,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 Uh, waar hij dus die, die wonderlijke contrapties maakte. Het is steampunk, zoals je nog nooit gezien hebt. Ja, ja, ja, maar ja. hij heeft dus ook, een, hij had ook een, een, weet je nog de Monty Python act, dat er iemand zo staat te slaan op muizen uh, ja. en allemaal piepen. Nou, dat heeft hij dus ook Wallen. gedaan, maar dan met speelgoedkatten uh, speelgoed ja. en die, die, die hebben allemaal een andere piep. Je lacht, je gek. <laughs> het is echt zo leuk. Nou, die, die man dus, die, had, en die kon dus zo goed zingen in de zaagspeling en die kwam bij Gertjan langs. En uh, toen zijn we met z'n drieën zijn we een soort van... Dus, uh, ik werkte toen uh, als, als, als muziekverzorger bij Hanneke Groentemans uh, ophef en Vertier. Dus ik zei, we moeten met z'n drieën iets doen voor de radio. Dus wij ja. hebben een, een trio op zaag gedaan. Oh, ja. Dat was nog nooit vertoond. Ja, dan zingen de zagen ze za en dan een strijkstok of zo. Ja, he? ja, ja. ja. ja, ja.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 de, de, de timing, ja. de precisie en al ja. dat soort dingen. En ja, ik, het zegt mij meer. Oké. Okay. Eerlijk ja. gezegd. Ik ben de termin ook. Uh, heb ik ook hoog zitten. Maar het is, het is een ander soort dingen. En ik vind de termin ja, ja. uh, vooral interessant als je het weer koppelt aan alle elektronische.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 toen snapte ik hoe, hoe je het eigenlijk moest spelen maar ja, toen was het al te laat had ik mezelf ja, al, je je eigen al het eigen slechte eigenschappen aangeleerd ja, ja, eigenschap, ja. ja maar zo gaat dat en als het effectief is, is, is het effectief ja. voor de zaag heb ik het gelukkig goed geleerd want dan Henry Dijk had de meest perfecte manier van uh, spelen heel, heel efficiënt en dat, dat, dat doet dat maakt de boel wel makkelijker keer, ja. ja, techniek is altijd handig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 U ben jou ook veel Husker. gevraagd om dat uh, uh, nou ja, te spelen bij... uh, Als ik iemand ken en die heeft een zaag nodig, ja dan... Maar zelfs bij Casabian, want die hadden mij horen spelen. En die hadden dus oh, dan moeten we erbij hebben en zo. Dus Wat is... grappig dat een bent ja. als Kasabian jou ja, ze zagen... heeft gevonden. Ja, Ja, nou ja, goed, ik was daar toch. Ik was met, uh, met mijn vriend Rick. En uh, zij waren bezig met die plaat. En ik had die zaag. En uh, ja, ja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 De, die, die rare liedjes die, die nu wel mogen ja. en, en toen niet. En dan gaat het over expliciet seksuele getinte ja, liedjes. Dat, ja, dat soort ja. dingen. Ja. Of liedjes die toen konden en nu niet meer. Zoals een liedje over uh, van Hoagie Carmichael, niet tenminste. Over een vriendin die zo dik is dat hij er omheen moet...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 duiken op het eind nog even... Uh, nou, behoorlijk de politiek de in. Je, je hebt trouwens ook nog een lied over Trump gezongen, toch? Ja, ja, ja, oh god. Ja, over, <laughs> over politiek over incorrect politi gesproken. Over politiek incorrect gesproken. Ja, maar goed, die man... Die heeft de kachel aangemaakt met al het uh, fatsoen. En uh, dat is als een, als een lopend vuurtje, heeft zich dat verspreid over de, over de hele wereld. Want we zien nu Orban gewoon zonder blikken of blozen uh, de, de, de homoseksualiteit in de band doen. En we zien, uh, f, nou, ja, en we zien uh, hier de opkomst van, f, van onze eigen Harry Potter Thierry Baudet, die uh, oh, met toverspreuken probeert om de kamer te bezweren. Zeg, zeg, zeg. We een ongelofelijke narigheid. Boreaal, hoe kom je op het idee? Dan moet je maar geen. Ja, weet je. Het, het, het mengt. Alles mengt. En als het mengt, ja. dan is er. Uh, als het mengt, dan, dan raken er dingen. On, onherstelbaar en onherroepelijk en uh, onafscheidelijk. Dat, dat, dat, mensen trouwen met elkaar. We, we nemen het doek, doekedoekedoek. Doek, doek. Toen ik over in de Nederlandse volksmuziek. En we gaan, we gaan koken met, met sambal. Dat is, dat, is, dat is maar goed ook. Want er ja, was hier geen reet aan. Dit was een moerasland in het grijs. Er was hier geen ruk te doen. Nee. Dat was, mijn oma hier waarschijnlijk ook nooit naartoe gekomen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar die, de, al die dingen. En omdat de gevoeligheden beginnen mee te spelen. Omdat we met zoveel op elkaar zitten. Ja, dan kan het geen kwaad om te luisteren. Nee, naar nou elkaar luisteren. Ja, ja.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 Maar ja, onzekerheid en, en angst... over dat de band hem niet goed zou vinden. Dus, jezus, Tom, jouw stem. Hoe jij ja, ziet ja, wat, die, ja, ja. wat jij daar neerzet. Ja. Gewoon geweldig. Kom op, ja. man. Ja. Maar ja, dat wilde er niet meer in dan, hè? Nee. Het is toch ongelooflijk. Want als je zoveel succes hebt... <coughs> en, en ja. Ja, de, feitelijk de adoratie voelt van zoveel mensen... Ja, ja. maar dat misschien is, is dat dan ook wel de druk...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 We eindigen met een nummer van Kasabian La Vie Verte. Tot de volgende keer. Telling me I'm dead If only I could show them what I've seen I'll have to take you down below Where insects run the show